Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de laatste bekendmaking van de tussenstand een paar uur geleden... was op Giro 555 ruim 10 miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. Het bedrag bestaat vooral uit kleine giften. Veel grote initiatieven uit de bevolking zijn er nog niet. De samenwerkende hulporganisaties verwachten vanavond nog een flink bedrag. Over een klein uur begint op Nederland 2... een speciaal inzamelingsprogramma voor de Pakistanse overstromingsslachtoffers. De eindstand wordt waarschijnlijk tegen middernacht bekend... CDA-fractievoorzitter Verhagen voelt niets voor het idee van oud-informateur Lubbers... om een time-out in te lassen in de formatie om zo de balans te kunnen opmaken. De oud-CDA-premier maakt zich steeds meer zorgen over een coalitie met de PVV... en zegt dat zijn standpunt zich heeft ontwikkeld van ja-mits naar nee-tenzij. In een reactie zei Verhagen dat hij aan het onderhandelen is om een mooi resultaat te bereiken... en hij verwacht de zorgen van Lubbers te kunnen wegnemen... Ook CDA-voorzitter Bleker ziet niets in een time-out. Bleker zegt dat veel actieve CDA-leden teleurgesteld zijn... in mensen die vroeger actief waren en die nu voor hun beurt spreken. De Twentse politie heeft een deel van de A1 afgesloten... naar de doorbraak van een kleine dijk. Dat was in de buurt van de grensplaats De Lutte. Tunnels liepen onder, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Een crisisteam van de politie besloot daarop de A1... in beide richtingen af te sluiten... tussen het knooppunt Buren en de Duitse grens. Hulpdiensten adviseren om de komende uren niet de weg op te gaan in Twente. Ajax en Twente hebben in de Champions League allebei gelood tegen een club uit Milaan. Ajax speelt in de groepsfase in groep G tegen AC Milaan en verder tegen Real Madrid en Ozer. Landskampioen Twente moet het in groep A opnemen tegen Inter Milaan, Werder Bremen en Tottenham Hotspur. De eerste ronde is op 14 en 15 september. Het weer vanuit het zuidwesten. Stevige regen en onweersbuien. Ook morgenochtend regen. S'middags wordt het droger Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het en je. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort Zandvoort. Zomerhit. FM. Dit is de zomer van Zie FM. Met nu Alternative FM. an alternative. Triggerfinger keihard in de herhaling. Maar wat was ah, dit gaaf op ja, Lowlands? Zeker weten. Leuk man, dat klinkt ja gaaf. Ja, het, het, het is een nieuwe dubversie van uh, Triggerfinger. Maar goed, uh, we zijn er weer. Uh, geen Marcus, maar wel Menno. Die is weer terug. Yeah, I'm back. Twee weken eventjes van Huppelenstein uh, geweest. Ja, ja twee ja, weken absoluut, weg. Absoluut, uh, Lekker hoor. Uh, vorige keer uh, was dat, vorige week was dat natuurlijk een last minute uh, wat betreft de Lowlands. In biddinghuizen. In minst met een zootje tenten erop, zeg maar. Ja, maar wel het, heel erg leuk. Het was geweldig. Ja. Ik hoorde pas maandag, zeg maar, voor Lowlands dat ik daarheen heen ging. Ja. En het was fantastisch weer. Ja. Ik, ik had al zo'n medelijden met mezelf dat ik niet ging. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. En uh, ik had het al de hal open laten verharen en dat ik niet ging. En toen werd ik dus gebeld voor een kaartje. En ja hoor, ik wil wel mee. Ik wil wel mee. Ah, ja. Lijkt mij uh, niet zo'n moeilijke beslissing om dan te zeggen van... Uh, nou, we gaan niet. We begonnen overigens met uh, Gangster en uh, Get Your Guns Out. Dat is uh, de eerste, maar daarachter dus natuurlijk uh, Trigger Finger. Met Short Term uh, Last of Memory. Het was geweldig. Ik heb, uh, vrijdagavond had ik uh, eventjes uh, naar uh, de Nederland 3 zitten kijken. Naar, uh, naar de reportage van... Uh, van Nederland 3 met Erik Korton, met uh, Marike de Jager of Marike Jager moet ik eigenlijk zeggen en Willy Wartaal van uh, de jeugd van tegenwoordig daar was hij onder andere bij en ik heb uh, genoten van de reportages het vond ik ook wel heel erg uh, verbazingwekkend maar ook wat aan. Aan bands rondliep. Dat was echt gewoon akelig. Ik heb uh, gewoon zitten genieten op vrijdagavond. Eerlijk, eerlijk waar. Maar wat heb, wat heb jij allemaal gezien? Want ik, ik heb, heb gezien, gezien, nou ja, maar. Triggerfinger heb ik gezien. Uh, band of Skull heb ik uh, gezien. De andere band was er ook nog, ja. Band of Horses. Ja, heb ik ook gezien. Is There a ja, Ghost dat in was, My Town? Dat oh. was, die was ook, uh, was ook uh, niet te versmalen in ieder geval. Um, wat ik ook heb gezien was uh, Broken Bells. Dat vond ik uh, persoonlijk eigenlijk een hele goede. Ja... En uiteraard, de oudgediende, ze waren er weer. De specials. <laughs> maar dat, was geweldig, ja. dat, was, dat was geweldig, ja. Dat was geweldig. Maar ja, oké, okay, ook als je aan de tv kijken bent, en je, je ziet dat. En dat gebeurde allemaal tijdens dat afmattende weekend wat DTM heette, uh, vorig weekend. Ja, dan moet je toch ook niet ontkennen dat die jongens nog steeds eigenlijk... Ja, ze hebben geen sleet. Er zit nog geen sleet echt op uh, bij, de, uh, bij de specials. En waarom zit ik nou bijna gangster te roepen... ...maar specials hebben namelijk een nummer gangster gemaakt. Daar heb ik het van. En dat is niet die gangster die wij daarvoor helemaal aan het begin hebben gedraaid. Sowieso niet. We gaan, dat, uh, was dus jouw, dat was dus uh, jouw hoogte. Ja, maar van ze, hadden, ze hadden nog iets bijzonders. Er was een Belgische dame. Wacht even. Uh, ja, oh, dat wil jij? Dat wil jij. Oh, dat Ik had zo'n mooi bruggetje af. Oh. Nou, Oké. Okay. moet Echt? jij weer. Ja, dat weet ik, ik dus eh, niet eh, wat, is, wat is jouw favoriet? Dan had je alleen maar een ja hoeven zeggen. Eh. Wat mijn favoriet was, wat ik ontzettend cool ja. vond: het eerste beentje, dan sta je daar eh. met een kater. Cella Sta je daar dus met een kater op de camping. Open. En je ik. komt aan bij het terrein. Cella Soep. Je komt aan bij het terrein en je <laughs> ziet ja. Triggerfinger dus staan in de tent. Cella Soep. Hou is <laughs> op, man. Je staat, in de je staat daar gewoon in de alfa Met je, met je brakke hoofd En op een gegeven moment hoor je dus dit Selle Soe die op een podium komt Samen met Triggerfinger Nou, dat is eventjes een potje geweldig Dames en heren Oh, Ik heb, ik heb bijna, ik heb zo'n smal Van oor tot oor daar gezeten. Wat was dat geweldig Duffy, deden ze nou van Bagging Gaaf Nee ja, was van. Uh, van uh, hoe heet ze? Ja, Duffy, Duffy uh, heeft het origineel gemaakt. En Mercy heette het nummer. Ja, dat, dat doen ze dus nu. Luister maar. Begging you for what I said Why don't you release yeah, me yeah, yeah. You got me begging you got me begging you for my Wat was dit goed? De eerste dag van Lowlands. Je komt aan met je brakke kop. En je ziet meteen dit. Sina, soe, Absoluut. Sela Daarna in de tent viel ze helaas tegen. Maar ja. Hoezo tegen? Hoezo tegen? Ze... Hoezo tegen? Iedereen verwachtte ook dat Triggerfinger daar stond. Dus iedereen... Oh, Sela En dan kunnen we weer Triggerfinger zien. En toen ging het dus fout. <laughs> maar ja, er zijn nog andere mooie dingen trouwens op Lones gebeurd. Wat dan? En dat is het volgende. Oh. Dat is het volgende. En dat is... Band of Horses. Ken je oh, dat nog? Eh, ja, ik heb er uh, zeker van gehoord. Uh, we hebben het hier wel eens in de uitzending. Hebben we dat. Uh, hier, in de hebben de dat hier in de uitzending zeker weten? Alternative FM, ja, dat luister je naar met Jaap en Menno. Hè, zonder ja. Marcus. Finally, there's an alternative. Oh. But there is a ghost van Band of Horses. In de gros, afgelopen Lowland, stonden ze. of Horses hier bij Alternative FM van het album Seas To Begin. Was dit, Is There A Ghost In My Town. Goed, hè? Ja. Dit was goed, niet hè? Kan voor uh, uh, um, we hebben Ja, Band of Horses. Je, za je, je zat er even in. Ja, ik zat er even in. Uh, ik heb, deze heb ik dus uh, ook gezien. En dat was volgens mij op van de zaterdag op de zondagochtend. Toen heb ik... Uh, heb ik dit uh, gezien? Ze stonden op de vrijdag uit mijn hoofd. Stonden ze in ja, de, maar ze in, de in de reportage heb ik ze dus op de uh, zaterdag, zondag heb ik hem gezien. Wauw. Ja, heb ik, uh, ik heb onderdelen gezien hoor. De, de zondag was. Toen rolde ik echt letterlijk mijn bed uit. Het was vijf uur. Ik denk dat is gewoon normale tijd dat ik uh, opsta. In door de weekstermen dan. Hè. Als ik naar mijn werk ga, vijf uur sla ik dan op. Ik ben net een boer. Soms ben ik het ook. Zeggen sommige ja. mensen. Goed. Uh, en ik uh, zet die tv aan, want ik uh, denk van, ha, nog een stukje Lowlands even meepakken. En dan zie je dus, ja, dit soort dingen zie je dan gewoon even voorbij uh, komen. En dan zit ik er alweer te genieten. Maar zondagavond kon ik het niet meer opbrengen. Toen was ik echt helemaal uh, really down the drain. En dat, was, uh, dat had ook met die, met die dinky toys op het circuit te maken, dus... Toen heb ik het verder niet meer gezien. Dinky Toys? Ja, dure Dinky Toys. Mercedes en Audi's. Ach, de DTM. Ja, Laten we het daar precies. maar niet over hebben. We gaan muziek draaien ja, hier precies. bij Alternative FM. Hoewel, auto's. Maar niet, dat was de verkeerde. <laughs> Soms maak je wel eens een foutje. Dit komt uit Haarlem trouwens, dat is wel leuk om te vertellen. Dit is ADM2, wat je nu hoort. Maar ik bedoel natuurlijk, en even gaan we even skippen. Ik bedoel natuurlijk, Phil's Neighbors. beetje dat uit elkaar is, komt ook uit Haarlem. Maar dat klinkt dus even leuk. Klinkt heel fijn, heel funky, ikkie stylie. Hier is hij. Phil's Wow Zo heet de tekst, I I guess to ignore it and deploy it, put it back at me again. But tell me if I'm not a rage, what will you do then? Cause when you shout, you're waiting now. When you scream, you make up scene. I got a riddle for you, when it goes like this: one, two, three, four, knocking on heaven's door. Do you think that love will win? It's 'cause you think you got the run Couple bands, you can stand. Write it down, take a rest, lose my shine. Tell a lie, if you resist, me close it. How oh, can I not take your heart, keep it to yourself? Your voice is black where the hell? The face is pretty, but your Kardashian is so a liar. What a stupid fool. Be helpful So one or the other And the choice is yours Before you pick the company Cause I love Will definitely not be with me Dit is een leuk spetterend beetje. Ze zijn uh, helaas al uit elkaar, moet ik zeggen. Ja, jammer. Uithalen Haarlem, Phil's Neighbors, Met who, what, when, where, why, how, who. In ieder geval, Phil's Neighbors, dames en heren. Oh. Uh, de buren van Phil. De, de buren van Phil. Oh, en daarvoor trouwens. Over, dat is ook wel heel leuk om te yeah. vertellen. Van het album Razorblade Lemonade. heet. Ons grote trots in de regio. Heist. Ja. Staat nu in de popprijs van uh, Nederland. Ja, oh, is het zo? Ja, ja, ja. ja. Ja, ze waren in uh, popronde halen, waren ze heel erg uh, goed bezig, had ik uh, begrepen. Dus uh, daar hadden ze een, een uh, aardig uh, show, of in ieder geval een aardige indruk, achtergelaten. Over buren gesproken. Neighbors. <laughs> ja, dat is een leuk vruggetje, denk ik dan. 17 juni, gedenkwaardig optreden hier in de studio, uh, moet ik erbij zeggen. Toen hadden we ze hier. Uh, ze hebben altijd een uh, schemerlampje op een een of ander uh, toetsenbordje staan. Uh, en dan, dan zie ik ook nog ergens een kapstok of wat dan ook. En die jongens, ja, die hadden ook nog meegedaan in de voorronde van de Rob agnauw wordt. Ze hebben ook nog uh, meegedaan aan uh, Bunker rock in IJmuiden, in uh, het Witte Theater. Maar ja, we hebben ze toen ook gestrikt, die jongens. En... Het was in een akoestisch set, hoewel akoestisch was het zeker, maar de buren dachten daar toch iets anders over. Hier hebben we We Cook We Fire met Hello Hello van de opname 17 juni hier in onze eigen studio. Your hand do how oh, you hold your glass, how you smoke, you smoke You and me together. Oh, a new guest in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello, hello, hello. Ik ben blij dat we hier mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Oktober staan ze in het patronaat. Met We With Fire. Hier is Revolva. Ze presenteren ze een nieuw album. Na hun laatste RP hebben ze dus een nieuw, een nieuw album kunnen vullen met shittle. Revolva, dames en heren. Dit was Off a Box. En yeah. daar, daarin uh. zitten twee bekenden van ons. En dat waren de volgende. Van Double Cross. Dat was uh, Boy. En van We Cook With Fire. Pas. En die spelen allebei in dit bandje. Ja. En daardoor krijg je weer uh, meer uh, dingen. En krijg je de invloeden zijn ook wel heel duidelijk. Uh, de, de, heb je, uh, kan je de Porcupine uh, Tree uithalen? De Porcupine Tree. Hier? Hè? Nee. Opeth? Nee, helemaal niet. Queens of Stone Age? Dat wel. Uh, in Cubus, Ja. Rage Against the Machine. Mwa. Klein beetje. Radiohead. Ja. Coldplay. Beetje. De Mahavishnu. Heel klein beetje. Of de Mahavishnu Orchestra moet ik eigenlijk zeggen. Editors. Haal je er toch wel duidelijk uit? Klein beetje. Ja, haal je toch wel een beetje eruit vind ik eerlijk gezegd. En dan hebben we nog de Block Party and Tool. Tool helemaal niet, na nou, tool een uh, beetje de ritmes, we, we maar zitten, ja de tool is een beetje de ritmes inderdaad, maar dan heb je het ook verder, maar dat, dat zeggen ze, dus dat ze daar een beetje hun invloed uh, hebben, dus, dus het, ja ze zijn toch niet zo, het komt niet zomaar aan uh, waai. Overigens willen ze en dat uh, vermelden ze dan ook. Op het moment is het streven van de band om zoveel mogelijk op te treden en op deze manier hun muziek te verspreiden. Wij doen dat nu al door uh, hun mp3 hier al veelvuldig te draaien op ZFM uh, Zandvoort. Zeker dit nummer, want bekt gewoon lekker. En uh, niet alleen blijven hangen bij de huidige nummers... maar vooral hun eigen dingen blijven voortzetten. En experimenteren met nieuwe stijlen en geluiden creëren. Al dus uh, uh, zeggen ze dat op hun eigen MySpace. En uh, om nog even wat verder uh, erop door te gaan... een band die positief opvalt... En muziek die niet snel vergeten mag worden. En dat is drie voor twaalf. Nou, dan heb ik alles uh, gezegd wat ik uh, mag zeggen. En dan geef ik uh, toch weer even wat aan jou. Want jij hebt ook weer wat uitgezocht, uh, dacht ik zo te weten. Ja, ik, we zijn zo op rocken, door. Dan kan ja, er... ik, ik, we zitten nu toch een beetje in het ritme. Dus uh, laten we dan een beetje gewoon op dit uh, fijne... Uh, ja, Straks komen er toch wel misschien even nog wat... Uh, wat, wat... Rustige nummers nog even tussendoor. Ik... En, en wat rockende nummers nog tussendoor. Dan gaan we even de extreme opzoeken. Zullen we dat extreme doen? Zullen we het tweede uur de extreme opzoeken? Uh, nee, nee. Tussen nu en zeg maar het komende half uur een beetje extreem. En daarna weer een beetje terug. Dat hoor je hier allemaal bij ZFM op bij Alternative FM. Hier is Drive Like Maria. Hun beste plaat, tenminste. De enige plaat is toch uitgebracht. Elmoed. En je hoort het al, leave this town! And out to a higher ground. Radio. You know, her life was saved by rock and roll. Nou, kunnen jullie zeggen Hoort volgende uur gaan we al goed voorbereiden met extreme muziek. Om het uh, relaxed even af te sluiten, sluit ik af dit uur met een ontzettend grote klassieker. De zanger stond solo op Lowlands, maar het gaat niks boven de, de echte werk. Hier is Block Party met Wanké. Trouwens, hiervoor hoorde je Houses uit Amsterdam.